De piloten willen een hoger salaris, maar eisen vooral... dat hun roosters minder vaak op het laatste moment worden aangepast. Transavia roept passagiers op om goed de site in de gaten te houden. Het hoofd van de centrale bank van Letland is opgepakt... in een onderzoek naar mogelijke corruptie van witwassen waarvan hij precies verdacht wordt, is niet bekendgemaakt. Als bankpresident is Rimcevic ook lid van het bestuur... van de Europese Centrale Bank. Die wil nog niet op zijn arrestatie reageren. En op het jaarlijkse Britse filmfestival... heeft Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vijf BAFTA's gekregen. Waaronder voor Beste Film en Beste Hoofdrolspeelster. De film was vorige maand ook al de grote winnaar... van de Golden Globe Awards...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 Het is maandag 19 februari 2018, het is twee minuten over twaalf... live uit een lelijke studio in een lelijk gebouw in het plaatsje Hilversum... is dit de zender Hilversum 1 met tot twee uur zendtijd ingevuld... namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Het je moet de camera inschakelen. Er is geen webcam. Dadelijk gaan mensen beginnen te schreeuwen, bellen, twitteren. Alleen maar omdat je die knop niet hebt ingedrukt dat er beeld is. Uh, het programma hiet Zwarte Priet, praat, luisteraar. De technicus vannacht is onze inheemse Nederlander. Onze echte Nederlander met de geschiedenis in dit land. De eerste voordat het tsunami aan buitenlanders... als batafieren, Hugenoten, en anderen kwamen. Anne Bakema, een echte Nederlander. Een echte Fries. Damiano van Glanenwegel en San Jordi. Blonk werken achter de schermen door de telefoon op te nemen... mails uit te printen, de webcam te bedienen en de technicus te ondersteunen. En mijn naam is Prims Uram En Damien zit hier te proberen om te zorgen dat ik Twitter kan lezen... om te scrollen, maar dit gaat nog. Zeer geachte luisteraars, de aanleiding van wat mails... die ik van enkele van u heb gekregen wil ik benadrukken... dat u niet hoeft op te bellen naar dit programma. Sanjord, je moet iemand bellen en op de vork zetten, hè. Oké, okay. uh, u hoeft niet op te bellen naar dit programma. U kunt net als Paul de Leeuw of Tom Egbers... of honderdduizenden anderen gewoon luisteren. Maar als u belt, heeft u geen recht op zendtijd... Ik en ik alleen bepaal hoe lang u in de uitzending blijft. Het criterium daarvoor is dat u de luisteraars moet kunnen behagen. Hulpmiddelen daarvoor zijn een goede telefoonlijn, duidelijk spreken, geen galm van een radio die luid staat en een leuke tekst. Al is de inhoud dan totale wartaal, het kan nog steeds leuke radio zijn. Maar als ik van mening ben dat de luisteraar totaal geen plezier eraan beleeft, dan gooi ik u uit de uitzending. Als u vragen stelt helpt het dat u één vraag per keer stelt en dat u uw mond dichthoudt zodat de vraag beantwoord kan worden. Uw verhaaltje is in beginsel totaal niet interessant. Natuurlijk zijn er uitzonderingen en die bellers krijgen dan heel zeer veel zendtijd omdat zij een verrijking zijn voor iedereen door te bellen naar 0801121 accepteert u deze voorwaarden dus lieve luisteraars iedereen die ik niet laat uitpraten weet dit voordat ze bellen het is niet onbeleefd van mij het is gewoon leuke radio maken. want luisteraars dat is wat ik hier doe radio maken ik ben niet een als die mislukte presentatoren die denken dat ze het beste interview moeten maken met dure woorden en pseudo-intelligente opmerkingen en het citeren van filosofen en beroemde de wetenschappers. Nee, ik voer een leuk gesprek met mensen die ons schaaflandje die in ons schaaflandje hun best doen om het goed te laten blijven gaan. Straks, vanaf 1 uur s middags tot 7 uur s avonds, kunnen wij allemaal in het Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam afscheid nemen van zo iemand. De eerste keer dat ik hem persoonlijk ontmoette was toen hij op de Vrije Universiteit in Amsterdam waar ik studeerde een lezing kwam geven. Later, nadat hij premier af was, heb ik het voorrecht om hem een paar keer persoonlijk te mogen spreken gehad. Rudolfus Franciscus Marie Lubbers, Ruud Lubbers, was een bijzondere Nederlander die veel voor ons land heeft betekend. Ik heb nooit op hem of zijn partij gestemd, ik was het met veel zijn ideeën oneens, maar ik ben dankbaar voor wat hij voor ons land en de mensheid heeft gedaan. Ik vroeg hem ooit waarom hij ingestampt had met die verschrikkelijke onafhankelijkheid van Suriname, van die criminele suiplap Jan Pronk... en de pseudo-idealist Joop Den Uyl. Zijn antwoord was eerlijk en direct. Hij wist er niet zoveel van en hij dreef op wat Pronk en Den Uyl hem vertelden. Pas later, als fractievoorzitter van het CDA en als minister-president... had hij door hoe Fones de abandonering van Suriname was geweest. Wat een eerlijkheid. Ik mocht hem ooit aankondigen als spreker bij een of andere bijeenkomst... waar veel zwarte gekleurde Nederlanders aanwezig waren. Het was een warm bad en een aantal gekleurde mensen bedankten hem omdat hij het voor u opnam. Nuchter zei Lubbers toen... nou, ik kan mij nog herinneren dat veel van u mij een fascist vonden... toen ik ooit sprak over heropvoedingskampen voor Marokkaanse jongens. Kijk, luisteraars. Humor en zelfrelativering. Hij kreeg van die pret oogjes terwijl hij dat zei. Toen ik in 2009 zomergast mocht zijn... heb ik als voorbeeld van het politieke handigheid... en omgaan met macht en druk het fragment laten zien... in de houtrusthallen in Den Haag... waar hij al die handlangers van Rusland vier tegemoet trad. Ruud Lubbers zal net als vadertje... In ons collectief geheugen blijven. En is maar goed ook. Een rooms-katholieke premier in ons kalfilistisch landje. Een Rotterdamse jongen die de Amsterdammers als Den Uil-politiek pak slaag gaf. Een MKB-ondernemer die een politieke meester werd. Ik dank zijn vrouw en kinderen dat zij Ruud Lubbers aan het collectief belang hebben willen uitleden. Mede door zijn politiek bestuur is ons land zo'n mooi gaaf landje geworden. Bellen. <laughs> Anne <een> maar, <wakuma> luisteraars. <laughs> Heeft een ander... Wil helemaal z'n Anne, doe maar. Want dan begin ik al... Luisteraars, gast vanavond. Uh, oh ja, een paar dingen. Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere week een politicus uit de gemeente. Maar volgende week maandag 26 februari niet. Uw favoriete programma komt dan live uit Suriname, waar het dan nog zondag 25 februari is. 38 jaar nadat onderofficier gecreëerd door de crimineel Jan Pronk een staatsgreep pleegde, ga ik proberen u te laten weten hoe het met het land gaat. Dat wordt spannend, maar vandaag is er natuurlijk weer een lokale, hardwerkende Nederlander in de studio. Uh, Normaal krijg ik u een trompgeroffel en dan kondig ik u aan, maar er is iets mis met de telefoon. Ja. Dus ik ga eerst even naar mijn gasten. Ik krijg dadelijk een mooie aankondiging, vrouwtje. De jongen, heb jij, uh, je, je, zit in het, uh, je bent wethouder in uh, Almere voor het CDA ja. en lijsttrekker, heb jij Ruud Lubbers ooit persoonlijk ontmoet? Ja. Vertel. Toen ik uh, nog studeerde, toen uh, uh, ik was met mijn afstuderen bezig, toen uh, ben ik al bij de Tweede Kamer uh, gaan werken, als uh, ondersteuning van een van de uh, Kamerleden. Welke? Uh, Frauke Laning Boersema, een van de uh, atoompassifisten ja. in de uh, fractie. Maar dan praat je echt over lang geleden? Dan praat je begin jaren tachtig? Uh, nee, uh, dat was begin jaren negentig. Begin jaren negentig. Begin jaren negentig. Ja. En uh, het CDA had toen 54 zetels zijn ja. Club was uh, premier en ik zat, ik was actief bij een uh, groep uh, uh, jonge CDA'ers... dus jonge CDA'ers, uh, die zeggen... Uh, een grote zorg maakte eigenlijk over de koers van het oh, CDA. Die ja. vonden we te technocratisch. We ja. vonden dat het CDA de partij van de baantjesjagers was geworden. En uh, eigenlijk alleen maar bezig was om de BV Nederland uh, te runnen. En dat alles waar wij voor stonden, onze idealen... dat dat eigenlijk uh, werd opgeofferd aan, uh, aan, uh, ja, aan het aan de regeren de van het ja. land. Hè. Aan de macht. En uh, uh, daar hadden we toen ook iets over geschreven. Ja. Uh, aan Lubbers. Ja? In de veronderstelling dat we daar nooit meer wat op zouden horen. Ja? En ik zweer het u. Hij, is, uh, hij antwoordde. Ja? Hij wilde daar met ons over praten. En ja. op een van onze kamertjes heeft hij uh, tot twee keer toe een avond... met ons onbeduidende jonge CDA's van gedachten gewisseld. En toen was en... hij zittend premier. Ja. Met zoveel macht. En ik was helemaal om. Ja. Dat Want had hele... ik echt nooit verwacht. En hij luisterde ook echt. Hij wilde het ook echt snappen. Ja. Waar het tenminste had. Maar hij was ook wel een idealist. Alleen wist, hé, hey, als je... ...macht wil hebben in dit land... ...dan moet je je visie een beetje onder de banken stoppen... ...om te zorgen dat het gewoon loopt. Nou ja, ik denk dat hij uh, het wel met Jan de Koning uh, eens ja. was. Hè? Je moet uh, altijd uh, net een metertje verder gaan... ...dan het volk geneigd is te zetten. Ja. Maar niet meer dan een metertje. En ik weet nog dat het heel erg leuk was... ...dat Ruud Lubbers kon namelijk Jan de Jonge... Uh, kon. Uh, de, de, de, koning, koning. de koning was eigenlijk getipt om de opvolger van Veracht te worden. En toen heeft de koning gezegd: Je moet Ruud vragen, die is beter dan ja, ik. Ja, ja. En, en hij, Jan de Koning was eigenlijk de machtigste man in Lubbersee. Ja. Ja, want, dat was als... wel een van mijn helden, hoor, ja. Jan de Koning. Ja, voor mij ook. Ja, Jan de koning. Dezelfde zomer heb ik toen ook dat gedicht van hem. Ik heb hem al genoemd toen in Suriname kwam naar de staatsgriep. en mensen schreeuwend. En hij bleef helemaal kalm. Hangt Liu Jan al? Ja. Oké, okay, nou, we komen zo terug, luisteraars, ja, met mijn gast. Want iemand die ook haar kracht geeft aan ons gaaflandje, is mijn vriend Lilian Marenissen. Hoi, Lilian. Hey, goede avond. Wat lees ik nog? Ga jij vanavond maandag 19 februari 2019... voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nederland... op vier plaatsen tegelijk <lacht> aanwezig zijn... en een toespraak houden in Breda, Haarlem, Nijmegen en Zwolle? Ja, dat klopt als een bus. En iedereen is uitgenodigd om dat mee te maken. Maar heb je zelf laten klonen... Nou, ja, daar komt het zo ongeveer wel een klein beetje op neer. Ja, ik kan er nog niet al te veel over vertellen... want dan is de verrassing natuurlijk weg. Maar het heeft wel iets van klonen weg, ja. Oké, okay, dus, dus laat me denken, Lilian maar één is een robot. <lacht> nee, je bent, je bent in de buurt. Maar <lacht> het is het niet. Maar het, zijn, het is eigenlijk wel de meest moderne technologie die er is. Die gaan we inzetten, want ja, ik ben natuurlijk net... de nieuwe fractievoorzitter van de SP... Vier weken voor de verkiezingen. Ja, alles uit de kast om zoveel mogelijk mensen te spreken natuurlijk. Dus is, uh, ook de techniek. Is het gratis toegang? Zeker, het is uh, gratis toegang. Op sp.nl kan iedereen... Uh... ...precies zien waar het is. Het is vier poppodia inderdaad. Breda, Haarlem, Nijmegen en Zwolle. En iedereen kan zich aanmelden en de toegang is gratis. Hé hey, uh, Lilian, wat, wat ik vroeger gaaf vond van de SP... ...jullie liepen voorop toen met die spotjes dat je mail kon doen. Ik weet niet, ken je die nog, uh, vroeger ja. dat je zo'n mail kreeg? groeten van <laughs> Jan en al die dingen. En op een gegeven moment waren jullie dat kwijt. Dat... Ja, en uh, dus wij gaan jou, uh, Prim, we gaan jou uh, maandagavond uh, flink verrassen. Want uh, dat vooroplopen, dat doen we weer. Oké, okay, jullie hadden al Almere vier zetels en door de afsplitsing drie. Wat gaan jullie daar doen? Denken dat jullie zetels gaan winnen? Ja, volgens mij heeft die vierde zetel. Ja, ik ken de huidige situatie in nou, meer niet precies. Maar volgens mij hebben we die vierde zetel inmiddels weer, uh, weer veroverd. Is het weer terug? Maar... Nee Nee het ah, is een afsplitsing. Nee, dat, dat, en... dat lijkt me nieuws. Ja, nee, het is een afsplitsing. En hoe je die leest, die uh, is een, ja, dit is een uh, eenmansfractie. Ja, Ja, dus... oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik las ergens in de krant dat we weer. Maar goed, we gaan in ieder geval natuurlijk voor uh, een sociaal Almere. Dus een uh, zo groot mogelijke SP op uh, 21 maart. Maar dat gaat het je lukken? Ik wil, ik wil prognoses. Prognoses, ja. Ja, ja, prognoses. Ja, zo goed ken ik Almere natuurlijk ook weer niet. Oh. <laughs> dus dat vind ik lastig, maar we gaan natuurlijk voor wind. Oké, okay. ja. lieve luisteraars, ik heb een probleem. Ik kan Lilian geen nee zeggen, dus vanavond zal ik persoonlijk... in de geboortestad van mijn kleinkinderen haar aankondigen. Dus Lilian, tot vanavond. Yes, tot vanavond. Okay. Dankjewel, Lilian. En luisteraars, u weet het, u, gaat, u moet het gaan zien. Want uh, uh, je hoeft niet op ze te stemmen om gewoon daar te gaan en leuk te kijken, al dat soort dingen. Dus uh, Lilian is gewoon een prachtmens. Dankjewel, lieverd. Tot vanavond. We hebben trump Luisteraars, mijn gasten vannacht. leestrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Namens het Christen-Democraten-Appel en zittend wethouder in Almere, vrouwtje De Jonge. <klaars> Zo. Wow. Ja, ja, je had je introductie nog niet gehad. Nee, nee, nee. Nee, dus die moest... Nee. Uh, bitte, u kunt bitteren naar Apenstaart, ZPP op 1... of hashtag Zwarte Prietpraat. Mail naar Zwarte Andere mailadressen lezen wij niet gedurende de uitzending. Telefoon 0800-1121. Vrouwke, je wilde graag een liedje van Ilse de Lange of Anouk horen. We spreken af dat zodra jij dat wil... de technicus het gewoon zegt. En dan kondig jij het liedje ook zelf aan. Dus ja. de, jij bent de baas wanneer we naar de muziek gaan. Goed? Oké. Okay. Klaar voor de standaardvragen... Officiële oh. naam. Vrouwtje uh, Trudy de Jonge. Vrouwje Trudy de Jonge. Ik hoor geen enkele katholieke of religieuze verwijzing. Uh, nou, Trudy is uh, Gertruida. Dus dat helpt misschien een beetje. Nee, maar het staat uh, gewoon Trudy. Uh, ja, staat dat staat staat gewoon Trudy. Ik ben vernoemd naar mijn beide oma's. Ah, dat, waar geboren? Ik ben geboren in Eindhoven. Nee. Aan Friese Eindhoven? Hoe zullen jullie Eindhoven belanden? Nou, in Eindhoven zitten heel veel Friese. Uh, omdat het verhaal gaat... Ik weet niet heel zeker of dit historisch correct is... maar dat uh, Philips had uh, uh, werknemers nodig... en ja. die ontdekten dat die Friese... Dat dat, dat, die konden hard werken. Ja. Dus uh, toen heeft hij een hele hoop Friese naar Eindhoven gehaald. Ah. En ik zat op het Eindhoven Protestants Lyceum. Ja. Dat was de vergaarbak vanuit de hele regio van protestanten ja. in katholiek Brabant. Brabant ja. En ik zat echt in de klas met jelles, ulbes, sietses. <laughs> en dus allemaal kinderen met Friese namen. En waren jullie dan ook goede carnavalsierers? Niet allemaal, ik persoonlijk wel. Ja. Oh, wat grappig zeg. Uh, uh, dus, en wanneer ben je geboren? In, uh, datum, exacte datum? 3 september 1965. Okay, oh, ik ben van 62, dus je bent drie jaar jonger dan. Nou, waar ben je opgegroeid? Uh, de Eindhoven en ja. Veldhoven, een dorpje ja. bij Eindhoven. Waar nu ASML bij is, nou, als, bij je Veld, als je Veldhoven nu ziet, jongen, dat is echt giga veranderd. Het is echt gewoon ja. een soort Silicon Valley. Met echt, uh, wanneer ben je voor het laatst daar geweest? Uh, nou, met carnaval, want mijn uh -huh. ouders wonen daar nog. Dus, Oké, okay. uh, het is echt veranderd. Ja. Ja, ja, en ja. Ook een groot theater en uh, veel, veel buitenlanders daar. Uh, uh, ja, Daar let ik nooit op, maar. Uh, als ik een Veldhoeven ben, hoor ik Hindi, uh, Hindi praten, ik hoor Koreaans praten, ik hoor Engels praten. In hoor ik ben bijna geen Nederlands praten. Nou, waar ik ben wel. Maar uh, uh, ja, ik, uh, uh, het is wel echt Silicon Valley uh, ja. in het klein. Ja, ja, ASML heeft daar een geweldige invloed. Ja, uh, heel groot zelf. Maar uh, de Eindhoven Airport helaas ook, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja, en, en wat je dus krijgt is dat je een soort internationale... Het was zelf de slimste regio uh, in 2009, geloof ik, of 2010. Ja. Brainport, hè? Ja, Brainport. ja Brainport. Brainport. Wat is de opleiding? Ik heb rechten gestudeerd. Ah, kijk, een collega minister in de rechter. waar? De, Welke universiteit? In uh, Nijmegen. Dat is de meest linkse universiteit. Dat, dat is zo'n linksbole. Ja, ja, daar werd ik ook geïntroduceerd op feestjes als... Dit is nou die CDA. <laughs> en dan werd ik vervolgens verantwoordelijk gehouden... voor het gehele regeringsbeleid... waar niemand het ooit mee eens was. Dus dat, uh, ik ben gehard in uh, dus ik kan je, me verdedigen. Ik kan jou neerzetten in de linker... Uh, uh, de linkerflank van het CDA... Maar dat ja, gesprek wat je met Lubbers had... dat ja. jullie vonden dat er meer van waarde moest zijn dan ja, naar die besturen? Ja, dat, nou, dat denk ik wel. Hoewel, ik vind dat links en rechts zegt, maar tegenwoordig eigenlijk helemaal Wij, niks ook meer. Laten dus, ja, okay. uh, ja. dus. we zo... me het aan de vraag. Heb je op het congres voor Bruin 1 in 2010... voor of tegen de samenwerking met de PVV gestemd? Ik heb uit volle overtuiging tegengestemd. Okay. Maar heel veel begrip gekregen voor de worsteling... Van mensen die voor stemden. Ja. Nou, het grappige vind ik dat Lubbers... En ook de motieven ja, van. Het grappige die was die dat Lubbers het zelf had voorgesteld. En toen was hij vervolgens tegen, omdat in de uitvoering die, ja. die nummer 2, die van volksgezondheid wegging. Abklink. Abklink ging weg. En dat vond Lubbers een belangrijke schakel voor die samenwerking. Abklink is, is ook geweldig. Ja. Oké, okay. uh, uh, lid van een politieke partij vanaf. Nou, uh, ik ben al heel lang lid van, uh, van het CDA. Uh, dat komt door mijn vader. Mijn vader die, uh, uh, die was heel erg tegen kerncentrales. Ja. Uh, die is uh, uh, natuurkundige, hoogleraar ja. aan de Universiteit van Eindhoven. Ja en daar uh, uh, was toen sprake van dat er een centrale in de buurt van Den Bosch zou komen, ja. dus hij ging toen alle uh, uh, CDA-kernen af in de omgeving en al die dorpen en stadjes. Ja. en dan had je nog zo'n uh, zo moest je nog presenteren, dan moest je zo van die doorzichtige sheets op ja, zo'n zo uh, ding dingen leggen. Zetten. Ja, ja, ja. en dat deed ik dan, dus ja. ik ging met hem mee om dus luisteraars, moet ik even uitleggen voor de mensen die nu de jonge mensen. vroeger had je dan met vielstift plastic ja, ja, geschreven ja, en dat zette ja, ja, je ja, op klopt. een projector. Ja. En dan kwam het groot uh, geprojecteerd, ja. En jij ja. was dus de sheetlegger van je papi Ja, en dan uh, hoorde ik zo die discussies. Ja. En toen uh, begreep ik wel gelijk dat politiek echt ergens over ging. En uh, uh, ik vond ook prachtig, de emotie, uh, ratio en emotie... die ja. bij politiek zo'n grote rol spelen. En nou ja, toen uh, uh, ben ik maar eens begonnen bij het, bij het CDA... Uh, en daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Oké, okay, en in de rangen opgegroeid dus van die partij, omhoog geschoten... en nu, nu heb ik ook al antwoord waarom die partij in de gemeenteraad vanaf? Uh, ik ben eerst vier jaar fractieassistent geweest... en uh, ja, nu uh, bijna vier jaar wethouder. Oké, okay, dus je bent, van, uh, je bent nooit echt gemeenteraadslid geweest? Nou, een uh, paar weken... Uh, namelijk ja, na, de na de vorige verkiezingen. En hoe ja. werd je nou lijsttrekker? Konden ze niemand vinden in uh, Almere om uh, de kar te trekken? CDA? Nee, ik was gewoon de beste. Je was de beste. En uh, uh, toen werd je lijsttrekker en jullie kregen twee zetels. Hoeveel ja. zetels hadden jullie daarvoor? Ook twee. Uh, en we hebben vier zetels gehad. Dat is geloof ik het meeste wat we ooit gehad hebben in ja. Almere. Hoe ben jij in Almere beland? Uh, nou, mijn, maar dat is een beetje een klassiek verhaal. Wij zijn heel Nederland doorgereisd. Ik heb mijn man ontmoet in uh, Nijmegen. Uh, en toen zijn we in Den Haag gewoond. We hebben in Amersfoort gewoond. Uh, en we hebben in Amsterdam gewoond. En toen ging hij werken bij een werkgever. Die eiste dat hij in Flevoland ging Bonne. wonen. Ja. Ik werkte toen in Amsterdam. Als dus, wat? Uh, ik werkte bij de SIGA. Dat ze. Uh, werkgeversorganisatie voor werkgevers in de zorg. Oh ja. ja, die en, ken uh, ik. Het ja, ja, ja, ja, ja. was een heel mooi club toen. Ja, ja, uh, ik Ja. Veel geleerd. Ja, ik heb ook nog wat congressen voor ze gedaan in de ja, tijd. Ja, ja, dat toen is een grote club. Hoor. Ja, veel, en toen probeerden ze, wat ze konden geen mensen krijgen, toen probeerden ze veel zwarte te krijgen. Ja. de zorg, want met de zorg was het niet zo populair. Ja, ja, ja, ja. En toen zetten ze echt in uh, op al die hoofddoekjes en zo, om te zeggen, kom nog maar. En, uh, ja, ja ja. Ja. Nee, dat, ja, ja. Die tijden gaan weer herleven, ja, uh, denk ja, ik. Ja, tekort korte uh, arbeidskrachten. Wil je wedden dat er straks weer door deze regering wordt gezegd... dat we Filipijnse verpleegsters moeten halen? En, en ICT'ers uit India? En... Nou, Buma zegt iets anders. En daar ja? ben ik het wel mee eens. Wat zegt hij? Nou ja, hij zegt... Um, uh, samen met uh, Van Limbe overigens, de hm. voorzitter van het CNV... Uh, zegt hij van ja, als je kijkt uh, naar onze arbeidsmarkt... dan is er een hele grote groep van mensen die echt... Achterblijft en die groep ja. groeit en groeit en groeit. Maar Frank, ik heb slecht nieuws voor jullie. Het, uh, we hebben het ook al hier een keer besproken. Men, mensen, de, de maatschappij is veranderd. Ik zeg altijd, vroeger had je nog lantaarn aanstekers. Toen kwam er elektrisch licht. En die mensen werden allemaal werkloos. Mm -hmm. nou, en die mensen moesten een andere job leren. En er zitten een heleboel mensen die nog vastzitten en zeggen... ja, ik ben 35, ik ga niet iets anders leren. Maar in Amerika heb je hetzelfde. In Californië, er is een tekort aan, aan krachten. Maar die mensen die er zijn, de workforce... die zijn verkeerd opgeleid en die zijn niet opgeleid voor de banen die er nu zijn. Ja. En als je die inhandslag moet maken, ik weet dat uh, DSM, uh, Atso Nicolai... die zit daar, ze zitten al vijf jaar te schreeuwen... dat er meer mensen in de chemie opleidingen moeten gaan doen... Maar mensen gaan niet. Dus nu zijn ze weer begonnen met de eigen initiatief om mensen op te leiden. Dus die werkgevers proberen het. Maar het ligt toch ook aan de luie Nederlander die zegt: Ja, maar ik ben opgeleid tot secretaresse en ik blijf. Terwijl de klassieke secretaresse bestaat niet meer. Uh, nou ja, het ligt denk ik. Het is denk ik iets uh, gecompliceerder dan dat. Maar dat het feit dat wij uh, een leven lang leren nog helemaal niet hebben uh, doorgevoerd in Nederland, ja. dat is een groot probleem. Wij hebben enorme focus. Uh, dat maakt me niet per se uh, dat is niet per se politiek correct. Maar ik vind dat wij in Nederland enorme focus hebben op jongeren, op jeugd en op jongeren. Uh, dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar... Het leven houdt niet op na 23. En heel veel uh, voorzieningen en uh, vangnetten... Uh, die houden dan wel op. Ja. Uh, en een daarvan is vanzelfsprekend doorleren. Ik, ik ben in mijn huidige functie verantwoordelijk voor de bijstand. Ja, de uh, ik vind het ongelooflijk hoe weinig wij doen... voor een hele grote groep bijstandsgerechtigden... Maar, die maar, maar, echt maar, maar niet elkaar zijn, hoor. die maar, li niks lief lief of liever of willen dan werken. Ik heb de Melkert-eendbanen. Yeah. Die hebben een heleboel mensen uit de bijstand aan het werk geholpen. Yeah. De Melker twee banen waren eigenlijk bedoeld voor mensen die nooit uit die bijstand zouden kunnen komen naar een reguliere arbeid. Toen is dat ene. en nu proberen ze het weer te krijgen. Maar kijk, wat, ik ben 56. Yeah. Ik ga binnenkort weer een cursus doen om om te gaan met computers. Ik ga weer hebben om, om nieuwe dingen te leren. Ik, ik, ik, ik verzet me, want ik wil mijn privacy houden. Dus ik probeer steeds te kijken hoe dat kan. Ik gebruik geen Google, maar DuckDuckGo. Maar. Ik weet dat ik ik kan alleen de, de, de, de best betaalde presentator van de publieke omroep blijven als ik beter ben dan al de rest. En de rest zijn die brave, blanke apies die gewoon het, het, het, het kunstje doen. En ik maak met passie een programma. En ik moet zorgen dat... Hè, kijk, ik heb nu een probleem Damiendo. Ik heb een probleem met Twitter, want ik kan geen enkele uh, dingen zien. Dus je moet hier even komen en zorgen... dat ik voor uh, die, uh, die apenstaat PP op 1 die berichten kan lezen. Kijk, ik heb geen verstand ervan. En nu is Damiendo vandaag voor het eerst uh, met Sunny Vorige week was ze de training. Nu gaat van alles mis. Dat is hartstikke leuk. En dan moet het gebeuren. Maar goed. Uh, <lacht> wat voor... Wat, wat, nu het ben je bent inderdaad wel grappig. Ja, nu... Nu, nu, nu, nu, nu, word je, nu ben je wethouder, vier jaar. Ja. Uh, uh, uh, Afmaken de zin, ik zit in de gemeentelijke politiek omdat. Uh, de gemeente meer invloed heeft... dan menigeen weet, denkt en zich realiseert. Nou, ik weet het, daarom heb ik vanaf december jullie allemaal ja, uitgenodigd... Dat vind ik ook echt, ik ook echt top. Ja, nee, maar ik. Eigenlijk gaat... iemand die niet de hele tijd, Forum voor Democratie... domineert de media. Doet in één gemeente mee, volgens mij. Ja, maar... PVV domineert de media. Doet volgens mij in dertig gemeenten mee. Over PVV gesproken. Waar gaat over? Vrouwtje. het over? 380 gemeenten. Vrouwje, de jongen. luister, als het programma is... Zwarte priet praat aan de baken, maar doet de techniek... Uh, uh, uh, ik moest die nieuwe zien. Als je die nieuwe ziet. Oh, als je geen nieuwe. Oké, okay, dat is goed. Oh niemand twittert, dan is niemand het goed. Dan moeten wij even oh, iets interessants nee, nee, nee, zeggen. Nee, nee, nee, nee, Gaan we we ja. niet doen. Het wordt een leuke ja. uitzending. Ik mis wel heel flits, dat is zo'n Shagarijn ja. die altijd loopt te schelden. Maar goed, uh, uh, luisteraars, u luistert naar Zwarte Prietpraat, Anne Bakema is de technicus, Dabien do Glanenwegel en San Giorgio Bonk doen de telefoon, mail, webcam. De gast is Vrouwke de Jonge van het CDA Almere en ik ben Prima Reknitsjoen. U kunt dus twitteren naar apenstaat, zbp op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Mailen naar zwarteprietpraat en uh, telefoon 0801121. Vraag je de Jonge, Kunt. Uh, Vraag je de jongen? Kunt u met volgende uitleggen? Uh, uh, ja, sorry. Je, je, je, je, je hebt twee zetels, ja. maar jullie hebben een college van d 66 p van de AVVD, Leefbaar Almere. Vier en, CDA. en CDA. Vijf partijen. Ja. En met twee zetels een wethouder. Ja. Dan Hoe moet kan je wel, het? <laughs> Dat moet je wel goed zijn, hè? Ja. Ja. Uh, uh, nou ja, dat is denk ik uh, een keus geweest uh, voortkomend uit gewoon rekenen. Hoe haal je een uh, beetje comfortabele meerderheid in, uh, in de raad? Nee, het begint eerst dat de racisten van de PVV niet gezetels hebben. Ja, ja en dat, ze... maakt, dat maakt het voor de rest uh, uh, Ja, rekenen. want ze kunnen niet. Kijk, wat we, we weten één ding. PVV kan niet besturen. Ze willen niet besturen, ze kunnen niet besturen. In Almere in ieder geval tot nu toe niet. Nee, maar ook landelijk niet. Want toen ze uh, de Bru Bruin Eens zijn aangegaan... hebben ze gedoogsteun geleverd. Ja. Want Wilders is als de dood... want het moment dat hij gaat besturen... dat hij zijn handen in de mouwen moet steken... gaat iedereen zien dat die partij het niet kan. Uh, uh, uh, uh, nou ja, of misschien voor hun nog wel erger... Uh, dat je uh, compromissen moet gaan sluiten. En dat zal blijken dat het allemaal niet zo simpel is. Als, uh, nee, dat we uh, toch alleen bruin in? Uh... Ja, maar dat was natuurlijk wel... Kijk, ik ga het niet verdedigen. Hè? Ik was ja, tegenstander het, nee. van de gedogen constructie. Um, maar ik begreep wel het idee daarachter. En het, uh, idee, we zullen nooit weten of het een succes zou zijn geweest. Want uh, zover kwam het, uh, ik denk gelukkig niet. Um, maar uh, het idee is natuurlijk... Uh, uh, toen, ik, toen ik heel even gemeenteraadslid uh, ja. was... Toen hield Annemarie Jootsma, was toen nog onze uh, burgemeester. En die hield een soort uh, praatje voor alle uh, raadsleden. En dat, dat heb ik eigenlijk nooit vergeten. Die zei: um, uh, de politiek, Een goed politicus kan twee dingen. Die is in staat om helder uh, zijn uh, standpunt uh, waar hij voor staat uh, uit te leggen. En daarnaast is die in staat om te zorgen dat hij draagvlak vindt bij anderen... voor zijn standpunt en water in de wijn te doen... om te zorgen dat dat draagvlak ontstaat. Alleen als je die twee dingen kan, ben je een goed politicus. Nee, en dan is er nog een derde ding wat je moet kunnen. En of... dat is als wethouder, het gaan ja. uitvoeren... en daarvoor ja. is management nodig. Ja. Want met schreeuwen stuur je geen ambtenaren aan. Maar de PVV doet dat tweede überhaupt niet. Nee, niet die zoeken geen draagvlak. Dus nee. die zijn eigenlijk in die zin maar half politiek bezig. Zijn ja. maar ze hun zijn alleen de standpunten grootste in het verwoorden. Jullie zijn de meest racistische gemeente geen... van Nederland. Jullie hebben de PVV als grootste partij. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat ja. vind ik een flauwe conclusie, want ze ja. deden alleen in een paar gemeenten mee, waaronder Almere. Ja, en ze hadden niet zetels. Ja, maar dat Groot, hadden ze net zo goed in alle andere gemeenten ook kunnen halen... Nee, als ze daar hadden meegedaan. Nee, nee. want ze hebben andere ja, dat gemeenten... Dat zullen we zien. Ja, maar ze hebben andere gemeenten meegedaan. Maar kijk, het, het is... jullie zeggen gewoon racistisch in daar. Um... Primra zo zegt... Almere zit vol met racisten... want als je op niemand stemt op de PVV... omdat je onderwijsparagraaf zo goed is. Je stemt op de PVV als je hier hebt maar moslims. Um... En je stemt op Denk als je hier hebt aan witte mensen. Uh, nou, uh, uh, uh, wij uh, zijn vier jaar bezig om onze stad als een uh, prachtige stad neer te zetten. En niet als een racistische stad, omdat wij dat echt niet denken dat dat zo is. Nou. Het is wel zo dat wij een partij <tus> hebben die een uitlaatklep geeft aan mensen... Uh, die zich zorgen maken over de samenleving... en daar soms heel verkeerde uh, conclusies aan verbinden. Ik vind het knap, vroegje hoe je zo rustig blijft. En dat je, maar met, met je ogen zie ik dat je zit te denken... nou, hoe kan ik die prem ongelijk geven... terwijl in mijn hart ik gelijk heb. <lacht> ik ik moet, moet een paar dingen doen. Dan ga ik zo even aan het telefoontje. En, en, en dan, oh, Michel Denno, Hollander, vraagt of ik hem niet mis. Mi, Michael, jij hebt van die leuke tweets... maar El Flitzo is zo'n een, een, een mopperkont. Oh, he, voor, die, voor die blanke Nederlandse mopperkont. Kijk, een overheadproject. Wat een niveau daar. El Flitzo, het was begin jaren het was begin 90, jaren... Nee, nee, 80. Nee, toen je met je papa meeging. Ja, 90. Uh, nee, toen zat nee je was dat was 80, veel eerder. Nee, 70 ja, dat 80, 80. Nee, maar die kerncentrale was in de planning in de jaren 70. Ja, was het, ja was ik dat? was 14 of zo. Ja. Dat klopt ja, wel. 70, ja, ja, ja klopt. ik weet het beter dan jij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat wil ik zeggen. Adrie hangt al een hele tijd. Adrie, wat wil je kwijt? Goedenacht. Goedendag. Hallo allemaal. Hallo. Oh. Hallo allemaal, Hallo. blij dat je er bent. Ja, nou ja, ik, uh, ik ben positief hoor, dus uh, met de vragen. Ik heb in Almere gewoond in uh, 82, 83 al gedaan en Wees. Maar ik ben ook een Amsterdammer, ik begrijp er wat van. En mevrouw heeft het over de werk. Maar ik heb dus uh, vraagje 1, heel kort. Uh, wat, is, wat is de houding van de raad? En ook dus u uh, als wethouder... Hoe ziet u de ontwikkeling van Lelystad en... Uh... Dat is mijn vraag, en dan heb ik ook... Uh, Oké, okay, stop, stop. We gaan eerst die vraag beantwoorden, Jos. Even, de ontwikkeling van Lelystad, want ik zal het Lelystad even... Lelystad Airport. Ja, de ontwikkeling van Lelystad Airport. Even wat luisteraars. Dus, dus de ontwikkeling van Lelystad jullie, Airport. Jullie hebben als Almere daarmee te maken, want het is ook voor jullie van belang. Wat ik wel grappig vind, in de oorspronkelijke planning... zou Almere een klein stadje zijn en was Lelystad ja. helemaal gericht op die groei. En ja. dan zie je dat mensen met hun voeten stemmen. Want Lelystad is, wat ik weet, de rechtbank was in Lelystad ja, eerst. Ja. Ja, nu klopt. hebben jullie een rechtbank. Heel groot ziekenhuis. Wij ja, kregen een heel, krijgen ziekenhuis. heel klein ziekenhuis. Ja, en nu hebben jullie ook een rechtbank in Almere. Ja. ja de, de, dus het grappige is, In de planning op de tekentafel. Ja. En nu groeien jullie als kool- en lelystad krimpt. Dus uh, Lelystad wordt een soort hoofddorp. Het schiphol ligt niet in Amsterdam. Het ligt in uh, Hoofddorp. Uh, in de gemeente, hoe die gemeente daar heet. Uh, Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. En het is, niet, maar het is niet Amsterdam Airport. Dus die Lelystad Airport, dat wordt jullie dependant... voor al die racisten uit Almere die met vakantie gaan. Uh, uh, hoe, hoe, hoe zie je die ontwikkeling? Positief? Negatief? Nou, ik had het net al even over uh, Veldhoven... en dat je daar uh, de invloed van Eindhoven Airport uh, ja. merkte. En dat merk je doordat uh, uh, daar echt uh, om de havenklacht een enorm, met enorm gedonder uh, vliegtuigen overvliegen. Ja. En dat verandert alles. Ja. Um, en mijn standpunt over uh, Lelystad Airport is... Op de allereerste plaats, dat ik vind dat wij... maar dat vond ik eerlijk gezegd acht jaar geleden al. Toen heb ik al allerlei bijeenkomsten georganiseerd... waar toen nog niet zo heel veel belangstelling voor was... bij geen enkele politieke partij. <lacht> Met de nadruk op geen enkele politieke partij. Dus acht jaar geleden toen het nog zin had. <lacht> uh, Luister, hier hoort u de frustratie van de oprechte <lacht> politicus... die zegt toen we er voor dikke maar iets aan konden doen... toen gaven jullie niet thuis. En nu het traject zo ver is dat je bijna niet meer gaat ingrepen... nu lopen jullie allemaal huili-huili te doen. Is dat de goede samenvatting? Uh, ja, <laughs> eigenlijk wel, ja. ja je kan er nu. Maar het, het, het, het punt is dat uh, je bij Eindhoven Airport al kon zien... Uh, wat waar is en wat niet uh, waar is. En uh, zeg maar liegen over vliegen, kon je daar al kon je daar echt al zien. Ja. En uh, ik heb nooit begrepen waarom wij in onze regio uh, niet meer daar gekeken hebben om te zien van waar moeten we nu op. Dat we leus zijn en, en we niet geïnteresseerd zijn. En als jij het organiseert, dan denken ze: daar is die gekke, CDA, de jongen weer. Die ik met de airport uh, en als het te ver is... dan gaan we allemaal pour la forme protesteren. Ja, terwijl ik denk, het, het is helemaal niet onlogisch. Kijk, uh, Schiphol is veel te vol, dat is duidelijk. Ze ik... moeten een luchthaven in zee bouwen, onder het Ja, Lubbers. Dat... Is er een plan in het ministerie van Verkeer en Waterstaat... Ja. voor een, een luchthaven nou, in zee? Maar we zouden ook gewoon minder moeten vliegen. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, nou, dat vind ik dan ik, vreemd. Ik, ik, ik vlieg dinsdag heerlijk naar Suriname om me ja, voor te bereiden. Ja. Ik ben laatst naar India gevlogen, heerlijk business class. Ik wil rechtstreeks vliegen, ik wil vliegen. Daarvoor hebben we gewerkt. De elite heeft lang genoeg gevlogen, nu is het aan ons volk. San Giorgio is naar Beijing gevlogen, telefoon kwijtgeraakt, een heerlijke Ach. tijd gehad. Julian zit nu in Zuid-Afrika. We vinden het heerlijk om te vliegen. Jos, je tweede vraag. Oh, ben ik het? Oh, sorry, Adrie. Je tweede ja, vraag, sorry. Adrie, hij is een beetje gecombineerd. Maar heel snel. Uh, ik, ik, ik, ik noem hem op, he. dan ben je van af. Uh, maar Adrie, wie zegt dat ik van je af vandaag ben je goed bezig? Oh. Ja, oh, nou, het volgende. Veldhoven. Veldhoven. Veldhoven, uh, Airport. En dan zeg ik erbij, want ik ben helemaal niet wijs. Ik, ik ving het op op BNR Radio. Zeg maar Schiphol Airport is de juridische eigenaar van. Ja, van, precies, meneer. Uh, Belangrijk airport. gegeven. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag. Ja, maar, maar, maar, maar Jos, wie is de eigenaar van Schiphol Airport? De Staat der Nederlanden, de gemeente Amsterdam... Ja. Juist, en ik dacht, juist, uh, kijk even, juist, uh, provincie Noord-Holland Noord ook... of alleen gemeente Amsterdam, of nee, Rotterdam. Rotterdam. De gemeente Rotterdam, de gemeente Amsterdam, dus 10, wij... 10, 20, of 10, 20, 70, ja, Maar luister even Jos, de eigenaar van, of, of Adrie, de eigenaar van Schiphol... is dus het, uh, de Eindhoven. Staat der Nederlanden... mijn gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam. Dus het is niet van private partijen, het is van we the people. Eindhoven ook. Eindhoven-Wikkel niet Die gaat ook mee in die ontwikkeling. Ja, maar het is allemaal Schiphol, hè? Het is allemaal... Ja. De... Is goed nou vrouw. goed, we hebben, we hebben een group. antwoord. Ja. We hebben een antwoord. Dan komt een herindeling van het luchtruim. Ja? ja, maar dan daar nog... gaat de gemeenteraad niet over, Adrie. Nee, dat, daar heb je ook gelijk. Dus in. ik wil graag iets halen waar, waarbij... Waar waar je... kijk, dit vind ik nou het vervelende. Dan gaat het gemeenteraadsverkiezingen... Okay. Hebben we iemand die over de participatiewet gaat... in een gemeente waar de ja. racisten ja. niet ja. Zo, hebben... waar ze toch bestuurd... dan ga je praten over het luchtruim sorry. sorry, dat doe ik, doe ik, Sorry, sorry, sorry. <laughs> en dan heb ik de slotvraag. Ja. We hebben een waarnemend burgemeester... die is voorzitter van de ontwikkeling van Lelystad Airport Business Centrum. Bas-Jan van Bokhoven. Dat is de waarnemer-burgemeester van, van Wees. die loopt in te fluisteren... dat wij geen bestuurskracht meer hebben. Ja, ja dus oké. Okay, hij is in de, de, de, de waarnemer-burgemeester. Oké, okay, Adrie. Dit is geen vraag. Dit is gewoon dat je even je frustratie kwijt wilde. Je begon goed. Adrie, je begon goed, maar je eindigde slecht. Maar wat ga je stemmen in Weesp? Wat ga je stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Wees? Nou, ik stem op... Hij is Toelmeijer, die is een oudere partij begonnen. Oh god, nee, kom op Adri. Ja, Alsjeblieft niet. Ja, er... ja, maar ik heb geen keus. En, nou, kom op Adri. Oké, okay, maar goed. Ik had zelf een politieke partij willen beginnen, nee. maar het knapt op het laatste moment af. Nee, Adrie, niet doen. Er zijn al genoeg politieke partijen. Word lid van uh, de, de grootste partijen, gaan we Dankjewel. Dank wel. Het wordt massaal gebeld, dus ik moet oh, okay. naar de volgende. Doei, Adrie, was okay, weer een genoegen... Dan... Oké, okay, uh, uh, uh, we gaan naar Jos, want die wacht al lang. En Jos is leuk, hoor. Ja, Jos, Jos kan is... leuk zijn. Jos, okay. Jos goedenacht. Ja, goedenacht. Dit is de Jos-prem. De Jos, wie is de Jos? Jouw meest trouwe luisteraar. <laughs> weet je wat het grappig is? Hij, hij belde en ja. dan vochten we, dan belde ik af en dan belde hij ja. terug en zo. Ja, ja, maar toen ja. vond hij dat hij zoveel uur van zijn leven naar mij had geluisterd dat hij recht had om een gast aan te dragen. Ja. Toen heeft, zo, hij zo, het het Hoorst, heeft hij een gast aangedragen. Hoe heet Je hebt een punt, uh, Jos. Ja, uh, ja, Hij vond hij zoveel. Ja, vond hoe heet hij heeft die punt. gast die hij had aangedragen, Jos? Jos Niemuller. Ja, had hij, ik kende die Jos natuurlijk, maar nu. Toen zegt die man. Je, vrouwtje, jij bent vandaag mijn gast. Hebben we één voorbespreking gehad inhoudelijk? Nee. Toch? Oké, okay, dus die Joost Niemuller zegt... <lacht> ja, ik moet zo'n boek lezen. Ik zeg, dat doe ik niet. Uh, Jos komt hier, die introduceert. <lacht> Wilde die Niemuller niet komen... want hij vond, ja, prim gaat terug eens uithalen, dit en dat. Toch, Jos? Je hebt helemaal gelijk. Maar, maar dat gebeurt nog... met al die gekkies. Dat is precies die PVV's. Al die rechtse gekkies zijn zoals ze allemaal consperen Dus je bent een fan van een of andere bangerik. Pak, pak, pak, pak, pak. Maar goed, stel je vraag maar. Beste Prem, uh, als uh, uh, SP-lid uh, heb je mij ontzettend... Uh... Ik ben geen lid van de SP. Nee, ik ben SP-lid. Oh. Hallo, ja. luister goed. Als SP-lid heb je mij toch een beetje teleurgesteld... want ik ga jou nu vertellen ja. dat ik in Almere woon. Ah. En ik voel me echt geen racist, wat jij zegt. Nou, jullie hebben neergezet als voor een racistische partij. Lieve Prem, ik ga regelmatig zaterdagmiddag bij station Almere op een terrasje zitten. Ja. En dan ga ik mensen kijken. En weet je, 80%, echt waar? 80% van alle mensen die daar langslopen, zijn gekleurd zoals jij. Ja, maar weet je hoeveel gekleurde mensen hiken hebben Maar moslims? Dus dat betekent dat die mensen racist zijn. Ja, maar het even Jos, weet je hoeveel zwarte mensen hebben gestemd op de PVV? Weet je hoeveel Hindoes in Den Haag hebben gestemd op de PVV? Omdat ze een hebben aan moslims. En vriend, zwarte mensen zijn net zulke racisten als witte mensen. Ik heb niet gezegd dat Almere vol zit met witte racisten. Ik heb gezegd dat het vol zit met racisten. Van alle kleuren en maten. Van alle Ik... afkomsten. Ik ken mensen van Surinaamse afkomsten in Almere die op de PVV hebben gestemd. Damjendo, waarop heeft je opa gestemd? PVV. PVV, waar woont je opa? Zuidoost. Zuid Zie je, Dus uh, dus zijn opa is een zwarte neger en die stemt op de PVV. Dus jij denkt dat Surinamers op de PVV stemmen? Surinamers mogen niet stemmen in Nederland. Er mogen in Nederland alleen Nederlanders stemmen... en buitenlanders van de Europese Unie mogen voor de gemeenteraad stemmen. Dus Surinamers kunnen niet stemmen in dit land. Ik heb nog een vraagje. Jij gaat dinsdag naar Suriname. Dat is een geweldig snoepreisje. Want een dat geweldig dat je, snoepreisje? Dat dat Ik moet dat daar gaan werken veranderen. als een idioot. Hé, hey, luister, jij zit zeven dagen in Suriname. En die Julian, die komt helemaal vanuit Zuid-Afrika ook naar Suriname. Nee, die Julian komt betalen. niet naar Suriname. De enige die persoon die naar Suriname gaat, ben ik. En ik heb slecht nieuws voor je. Ik betaal die ticket grotendeels zelf. Nee, Julian gaat er ook naartoe, heb je gezegd. Nee, Julian zit hier in Hilversum. Maar, maar, maar luister nou... Die ik ben de enige die naar Suriname gaat. Mijn dichter Janus klaagt, want hij bleef in Rotterdam. Jij zei vorige week dat Julian ook naar Suriname maakt. Nee, uit. ik heb gezegd, dan is Julian zijn laatste uitzending... want Julian gaat hier in de studio met de technicus zorgen... dat alles in orde komt. Maar dat Pauwnieuws, hebben ze nog geld over of zo? Om ik dit weet te kunnen niet of Pauwnieuws geld, geld in Radio 1 betaalt mij wel goed, ja. Ja, maar dit, ik, ik begrijp het niet, hoor. Breng, dit is allemaal belastinggeld. Ja, ja, het is belastinggeld. Belasting. Ja, Waarom ga je daar een uitzending maken? In Omdat dat klote het land. Je ja, vindt het zelf ook een klote land. Het is 38 jaar geleden dat er een staatsrip is gepleegd... door militair gecreëerd door Jan Pronk. En het was de oud-kolonie van Suriname. En er zijn mensen daar die zijn. en het is, er zijn meer dan 100.000 Nederlanders... woonachtig in Suriname met een verblijfsvergunning. En anderen met de PSA. Waarom blijft dat land aantrekkelijk voor mijn uh, mede-Nederlanders? Dat ga ik onderzoeken. Nou, ik ga, ik ga absoluut naar je luisteren, dat weet je. Oh. Want ik luister elke zondagnacht naar je. Maar ik oh. vind dit toch een beetje vreemd. Sorry, maar ik wens je heel veel succes. Maar Jos, je vindt wel, Josh, vindt wel meer van wat ik doe vreemd. Je kan er ook niets aan doen. Jij bent een rare uh, Almere bewoner. <laughs> hey, maar uh, we blijven vrienden, hè? Nou, we zeggen geen vrienden. Ik vind je gewoon leuk voor mijn radioprogramma. Ja, maar... Kijk, jij bent een leuke bijdrage. Je bent goed nee, voor mijn luistercijfers. Alle Almere's leuk. Radiovrienden. Radio radio nou, nee, je bent hey. gewoon... Nee, we zijn niet eens radiovrienden. Je bent gewoon een bijdragen liever... waardoor ik mijn zakken <laughs> kan vullen en jij een beetje wabbelt en de luisteraar een beetje vermaakt. Hey, ik vind je veel plezier daar. Dankjewel je wel. Doeg. Uh, Karin, ja, hallo meneer Pim. Ik heb eventjes een vragen nu. Ja, Kijk, u heeft al gezegd van uh, eerst Lelystad, toen is de nadruk komen te liggen op uh, Almere, als zijn een soort groeigemeente. Ja, de gemeente heeft heel veel aandacht besteed aan woonprojecten met unieke kleurcombinaties, uh, thema's, de muziekwijk, de regenboogbuurt. En ze hebben hun best gedaan om dat in kettingbedingen vast te leggen. Nou zijn ze bezig op dit moment met het herzien van de welstandsnota, een visie daarover op te maken. En ik zou graag willen weten hoe, want de regenboogbuurt is in, de buurt, of in het nieuws geweest als zijnde jong cultureel erfgoed. Hoe de wethouder daarover denkt om het jonge cultureel erfgoed in Almere te gaan beschermen. Oké, okay. we gaan even stoppen, want ik moet mijn luisteraars niet die, die alles bijhouden zoals jij. Ik vermoed dat je in Almere woont. Luisteraars, in Almere heb je net zoals er veel gemeentes allerlei regels hoe je wilt bouwen. En Almere wilde, heeft in het verleden gezorgd van kom jongens, we gaan vernieuwend bezig zijn. En daar zijn natuurlijk hele plannen over geschreven. Adrie Duivenstein heeft ook nog hele plannen gemaakt toen hij in 2008 daar zat. Uh, uh, aangeboden. En nu is de vraag van Karin, de inwoner van Almere. Laat me raden, woon je in de uh, Regenboogweg? Ja. Nee, ik woon in Warme oh, Huizen. Oh, Warme Huizen, oké. nieuws en ik ben bijzonder geïnteresseerd in jong cultureel erfgoed. Oké. Okay. En uh, ik volg dat dus op het nieuws. En uh, ja, dan denk ik van. Uh, ik uh, ben heel erg benieuwd hoe het CDA daar tegenaan kijkt. Oké, okay, heel leuke vraag, Karin. Het CDA, willen jullie die welstandsnood aanwezigen dat iedereen mag bouwen hoe die wil? Nou, Er zitten een beetje twee uh, onderdelen in, uh, in uw vraag. Uh, want het jong cultureel erfgoed dat, uh, gaat natuurlijk niet alleen over bouwen. Dat gaat over de vraag hoe een stad van 40 jaar oud... Uh, hoe zorgvuldig die is met uh, uh, zijn geschiedenis. Al is die ja. nog, nog niet zo heel uh, oud. En uh, het, het, het, het tweede aspect is een beetje het, het bouwen. Hè. En, uh, kijk, Almere nou, het is echt... Hetgeen wat gebouwd is. In, samenwerking, of je dat in nauwe samenwerking met de gemeente zelf. Ja, ja, nou ja, kijk, bouwen is echt een backbone van uh, Almere. Daar ja. hebben we niet alleen een, uh, uh, een taak van gemaakt... maar daar hebben we echt een missie van gemaakt... om dat te doen op een manier uh, die uh, echt heel vernieuwend uh, is. Nu ja. doen we dat bijvoorbeeld met tiny houses... maar uh, we hebben dat ook heel lang gedaan met bijvoorbeeld... ik bouw uh, betaalbaar in Almere en uh, welstandsvrij bouwen. Ja, en het mogen. Ik weet, ik heb Adrie Duiverstein... Oosterwold. in 2008 a, a, a, Almere hout of zo... Waar dat grote zwarte dingen en toen kan je 400 vierkante meter kopen en, te, en en jullie hadden snel internet en ik ga helemaal enthousiast naar huis naar mevrouw en ik zeg schat laten we al meer kopen en bouwen want het was 2008 crisis kwam het kwam ja. omlaag en je kan echt voor voor een ton kan je gewoon als je dan het trein kostte 400 vierkante meter betaalde geloof ik 40.000 voor dus voor 80.000 had je 800 vierkante meter en en toen zei mevrouw en schat hoe gaan we dan iedere ochtend, want ze werkt in Amsterdam, de dingen doen? De auto, de file. En toen ben ik gaan kijken, toen dacht ik: ja, als ik dronken ben, dan kan ik in Amsterdam kan ik lopen naar huis, ik kan de metro nemen. Daar ga ik steeds. Ik heb een glazenwasser die daar woont, die is al een paar keer gepakt omdat eh, ze weten, allemaal als die mensen zuipen moeten ze met de auto te gaan. Dus daarom niet gaan wonen. Maar ik, het, ik vond het heel aantrekkelijk. Ja, jullie, ja. Hebben, jullie zijn wel misschien wel de creatiefste stad als het gaat om wonen. Dat denk ik, eerlijk gezegd ook. Ja, dat we ja. dat uh, zijn. En dat, soms is dat uit nood geboren. Uh, en en daar, daar heeft u... Uh, um, Karin. Uh, Karin. daar heb je uh, gelijk in. Want soms is dat uit nood geboren. Omdat je even wat minder uh, aantrekkelijk wordt gevonden. Dus dan moet je iets nieuws gaan doen om te zorgen dat de mensen... Toch uh, niet denken Almere Gaap of de slaapstad, of te zegt uh, daar wil ik nog niet doodgevonden. Dat soort teksten. Dat zijn teksten. Uh, maar uh, uh, dat je zorgt dat wat je biedt zo aantrekkelijk is. dat de mensen denken: dat kan ik echt nergens anders krijgen. Daar hebben wij vrij veel historie in. Ja. En die historie moet je koesteren. Ja. En uh, dit jaar doen wij, vorig jaar deden wij al mee aan um, uh, de um, een Landelijke Dag voor de. Uh, geschiedkunde, nee, hoe het die nou? En monumenten. Uh, monumenten, monumenten. Ja, monumenten daar. Openen, ja, die hadden we en... toen eigenlijk nog niet. Heel oh, gaaf. Ja, wij hadden ze eigenlijk nog niet. Maar ik vond dat echt... Uh, uh, als CDA was ik daar ook erg enthousiast over. Uh, en uh, komend jaar hebben we een paar monumenten. En wij zijn daar wel heel erg zorgvuldig mee, ja. Om die wel uh, te behouden. Omdat die ook laten zien dat Almere van meet af aan anders was... Ja, dan dit, andere uh, steden. En Almere, ik geef het op een briefje... Um, wordt een van de hipste steden van, uh, van Nederland. Weet je wat het wel is, Vrouwtje en Karin? Jullie praten over architectuur, maar de stad wordt uiteindelijk... door mensen gemaakt. En wat Almere's probleem was, dat zag je ook... jullie hebben niet ja. echt een ziel, een hart. Hè? Een, een, een, door die wijk en zo. Kijk, normaal begint een dorp, of waar dan ook... daar heb je kerk en een kroeg... en dan wordt er omheen gebouwd. Als je naar over kijkt, er was een oud centrum... daar ja. is omheen gebouwd. hoofddorp had een oud centrum, maar Almere had niets. Dus wat je ziet is dat gecreëerd centrum... waar de theater... Er is en zo dat dat werkt niet, te veel windtocht. En dan zie je dat de jeugd op andere plekken iets creëert waar het niet gepland was. En in het begin was er veel weerstand vanuit het gemeentebestuur. En nu lijkt het, ik zeg, leek het er omslag te komen dat jullie accepteren dat de mensen het inrichten en dat niet jullie plannetjes het doen. Nou, dat is als je nou het grote verschil uh, bij de gemeenteraad wil uh, uh, typeren tussen de partijen dan gaat het eigenlijk niet zozeer om uh, de grote koers van Almere... of we daar nou zo verschillend over denken... maar wel over wie die moet maken. Ja. En uh, wij zijn natuurlijk wel echt een partij van de tekentafel. Ja. En dat zijn we ook echt, want dat is ook al mooi, uh, Karen. Daarom ben ik het ook helemaal met, met je eens. Uh, een tijdje geleden liet iemand mij uh, de kaarten zien... Die 40 jaar geleden bedacht waren voor ja. Almere. Ja. En ik ben, helemaal, ik ben een CDA, hè, dus ik ben ja. tegen de maakbare ja. samenleving. Ja. Ik geloof daar helemaal niet in. Nee. Nee. Maar verdorie nog aan toe, als je daar die kaarten keek, ja. dan keek je naar het Almere van nu. Dat was echt ongelooflijk. Dus, ja. uh, ja. dus er dus, was die, een ongelooflijk grote samenwerking toen. Dus, uh, projectontwikkelaars, architecten, gemeenten. Ja, ja. ja. Zo'n enthousiasme. En dan denk ik, waar is dat gebleven? Karin, ik zou je zeggen waar oh. dat is gebleven. In de, in de jaren zeventig, toen de Belmer gebouwd werd... Ja? hadden ze diezelfde tekentafel. En toen is het helemaal mislukt met hun lange binnen, binnengangen waar mensen onveilig voelden. En toen hebben ze, als je praat over cultureel erfgoed... hebben ze het allemaal gesloopt... Allemaal nu begaande grond, ingezinswoningen. Iedereen wil gewoon een huisje met een tuintje en dingetje. En het loopt weer. Dus je kan wel verdenken dat mensen iets anders gaan doen... De architecten kunnen. En ik denk dat de Almere je niet zal ontkomen... aan een deel te gaan slopen. Omdat het, het, het, het maar niet, als iets niet werkt... kan je er lang aan blijven vasthouden, maar dan kost het je zoveel als gemeenschap. Ja, maar ik ben het helemaal niet meer eens dat het niet werkt. Nou. Ik, uh, het stadshart wordt... Uh, wij zijn de uh, wij zijn, wij, wij zijn beste stadshart van Nederland geworden. 2017, 2018. Door wie gekozen? Door een, uh, uh, uh, een corrupt bureau uh, van de PVV. Uh, nee, nee, nee, nee, door een officiële jury samengesteld uit deskundigen en okay. gebruikers. Uh, samen met Breda. Breda ja. en Almere. Uh, dus uh, het is alleen nog niet af... Het is nog niet af. En de vraag is een beetje, wie laat je het afmaken? Doe je, doe, je dat vanuit, uh, doe je dat vanuit het stadhuis? Nee, vanuit... Of geef je daar uh, de mensen die er ja. al wonen... dat zijn al bijna 210.000 mensen... geef je die daar... Hebben jullie al 210.000? Bijna, ja, ja. Maar jullie hebben nog steeds maar 39 zetels in de gemeente. We gaan nu naar 45. Gaan jullie naar 45 ja. de voor. Komende... oh, dan, sowieso, dan gaat het ja. CDA meer zetels krijgen. Iedereen krijgt meer... Oh, dan krijgt de PVV misschien wel 14 zetels. Nee... Nou, dat weet ik niet. <laughs> Als het oh. aan mij ligt, niet. Uh, uh, uh, Karin, ik heb nog een bellen voor één uur. Weer ja. nog wat weet, of. Hartstikke goed, bedankt. Dankjewel, Doe leuk. leuk. En, en, wat een goede luister. Oh, dit, dit vind ik nog een intelligente luisteraar Met een leuke vraag. Dankjewel, Karin. Ja. Ja. Doeg. Doeg. Nou, nou kijk of Fleur uh, doet uh, Denk mee in Almere. Nee. Oké. Okay. Fleur, waar woon je? Uh, Amsterdam. Pre oh, dus je gaat wel uh, op Denk stemmen, Amsterdam. Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. Als ik voor het Denk opkom, is het dat ik opkom voor een partij die gelijkwaardigheid, respect en eenheid wil in Nederland. Ja, maar, maar maar, ik heb een vraag voor mevrouw Durand. Nee, die maar eerst een vraag: ga je, op wie ga je stemmen? Want ik, ik, ik ga op Erik van den Burg van de VVD stemmen. Nou, ik weet wat ik in ieder geval weet, is dat ik op een vrouw ga stemmen. Ja, heel goed, welke heel goed, vrouw, welke vrouw weet ik nog? Oké, okay, maar mevrouw mag ik wel even één ding hier zeggen? Voordat ik Ik stem mijn hele leven altijd op vrouwen. Kijk. Ik heb, de eerste keer dat ik op een witte man heb gestemd, was acht jaar geleden op Lodewijk Ascher. Hij had toen de prostitutie aangepakt en het onderwijs aangepakt. Ik heb een column geschreven, ik haat Lodewijk Ascher omdat ik niet op hem wilde stemmen. Maar ik kon niet anders dan op hem te stemmen voor mijn stad Amsterdam... om wat hij had gedaan. Toen heeft hij me beloond dat hij is weggerend naar het kabinet. Maar goed, toen heb ik vier jaar geleden... Ik, Erik van den Burg en ik hebben samen gestudeerd op de VU. En toen had ik nog... Ik was lid van de Partij van de Arbeid, hij van de VVD, UVD. En ik, heb, ik had toen de droom dat ik misschien ooit vertegenwoordiger, volksvertegenwoordiger werd. zijn. Toen hebben we de afspraak gemaakt, als we lijsttrekker worden, maakt niet uit, dan gaan we op elkaar stemmen. Nou, en ik heb hem dus acht jaar geleden gebrand. En toen heb ik op zijn zoon gestemd in de Bijlmer. en Die tijd voor het Stadsdeel Zuidoost op de lijst. En nu heb ik vier jaar geleden op hem gestemd. En ik ga weer op hem stemmen, want hij heeft het heel goed gedaan. En de mannen mannen woord te woord. Nou. Ja. Dus daarom is het, dus ik heb in Amsterdam nu drie ja. keer op Rij-Op-Witte een witte Man gestemd. Dat is voor mij, voor mij is dat ja, heftig, echt. Heftig. Ja, dat is echt Dus dan moet je echt heel goed zijn met Lodewijk. Als je naar Erik vertrouw, ik blind. Ja. Dat is, is zonder echt, twijfel een kapabel... Ja, Ik heb bij Amsterdam gewoond. Erik was wel directeur van een, uh, een verpleeghuis En deed dit heel goed, al die dingen. Was. Iedereen is laaiend enthousiast over hem. Dus uh, qua integriteit is er geen betere dan Erik. Maar Fleur, ga door. Stel je vraag. Ja, mevrouw de Jong, goedenavond. Goedenavond. Uh, hallo. U begon met te zeggen dat u uh, uh, bij CDA kwam... toen uh, men daar dacht van ja, uh, het CDA daarvoor... Uh, was bezig met BV Nederland politiek te voeren. Uh, en uh, ik, ik vind na 2,5 nou, het het uh, keer Balkenende en nu de VVD, dat we midden in een BV Nederland weer zitten. En wat die vercommercialisering van Nederland doet, is dat het met het NOS-journaal. <tie> <tie> <tie> Goed zo. Ik ben op de goede weg, hoor. Nee, maar, ah, maar, ah, is een, maar Fleur, dit is een teken van mijn technicus aan mij, want ik dacht, laat je uiteraard liever. We hebben een probleem. Het gaat over een gemeenteraadsverkiezingen. Je ik gaat nu een het. beschouwing geven die ja. zorgt dat mijn luistercijfers gaan indalen. Ja, want het is lang en er is geen touw vast te knopen. Dus wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, uh, mevrouw De Jonge, uh, als de commercialisering van Nederland maakt dat er armoede komt. En die armoede is een voedingsbodem voor, uh, uh, hoe heet dat, corrupte politici. Daarom heeft u negen zetels PVV in Almere. Wat doet u, wat gaat u en het CDA doen aan de Armoede in, Neder in Nederland. Want die voedingsboden moeten we kwijtraken. En niet alleen labmiddelen, maar structurele oplossing okay. van, uh, van armoede. Oké, okay. okay. nu komt mevrouw Fleur. Maar wat, wat bent u het eens met Fleur? Oh, vrouwtje de Jonge, gaat u gang. Ja. cda wethouder te Almere. Gaat u gang. In mijn uh, portefeuille zit ook armoedebestrijding. En ik, uh, ik, ben het, uh, ik ben het met u eens dat uh, uh, op de eerste plaats de armoedebestrijding die we tot nu toe in Nederland. Uh, gebruiken dat die eigenlijk helemaal niet werkt. Nee, uh, omdat we geven mensen uh, spullen en uh, geld. Precies. Uh, maar geen perspectief. Ja. Um, terwijl uh, ja, ik ben wel een echte CDA, dus ik geloof uh, niet bij brood alleen. Dus uh, je armoedebeleid moet gaan over veel meer dan spullen en geld. Kijk, als iemand ja. uh, niet meer kan nadenken omdat hij uh, zich zo zorgen maakt over uh, zijn basisvoorzieningen. Hè, dus een dak boven zijn hoofd, een uh, zorgverzekering, gas, water, licht, eten en kleren voor de kinderen. Um, dan houdt alles op. Dan, ja. dan, dan kan je iemand ook geen opleiding leiding geven of niet naar werk helpen, of zo, dan houdt het gewoon op. Dus dat moet je eerst doen. Maar het mag daar nooit bij blijven. En ik vind dat de commercialisering heeft eigenlijk, uh, zich ook meester gemaakt... van de overheid. En de overheid is alle problemen gaan oplossen met geld. Ja. En wat er nodig is, is veel meer aandacht. Aandacht voor, voor mensen die ja, die aandacht baan, nu ontberen. En, en baan, dus ik ben in die zin helemaal met okay. u eens dat als we dat beter gaan doen, ja. uh, dat we dan de voedingsbodem voor veel uh, uh, frustratie, frustratie uh, ja, uh, van ja. mensen uh, weghalen. Want uh, ik heb wel uh, in mijn, uh, de afgelopen vier jaar gezien dat er grote groepen, in ieder geval, al, ik houd maar even bij mijn stad, want dat kan Amen. ik overzien, uh, Dus grote groepen Almere zijn die schreeuwen omdat ze denken, ik word anders toch niet gehoord. Ja. Ja. En die hebben gelijk. En, en okay. kijk... Fleur, het, is, het is vier minuten voor één. Okay. Dus dankjewel, tot volgende week. Okay. Uh, uh, uh, uh, Frans even aanhouden. Even hierover, mevrouw Jonge, CDA-wethouder. Ik ben sociaal advocaat geweest. Uh, uh, in de Bellmer was er een bedrijf, Stida... van een vriend van me, die mensen via de Melkertbanen... Uh, uh, via het werk aan het werk hielp. Maar wat het ergste is... Kijk, wat mensen niet snappen... Ik ben het helemaal met je eens mentaliteitsverandering. Dus, maar die mensen die werken met die mensen in armoede... moeten de passie hebben en het begrip hebben... om te weten dat het denkniveau van mensen in armoede... totaal anders is dan het denkniveau van die ambtenaar... Ja. die wel een redelijk gevulde portemonnee heeft. Nadenken over iemand die brieven van de deurwaders niet opendoet, dan moet je niet met die deurwaders gaan bellen. Dan moet je topadvocaten erop zetten om die deurwaders te bestoken. En, dus, en dat organiseren en bij elkaar brengen dan zie je dat het maar op een of andere soort weerstand komt... van de bestaande instituten, alles. En ik ben het helemaal eens met wat je zegt... maar lukt het je als wethouder in Almere om dit zo te organiseren? Ook niet, toch? Je moet ik, veel meer ik, nou, ik ben optimistisch. Ik, uh, uh, uh, ik ben de verkiezingen ingegaan met uh, met name twee uh, onderdelen. Het ene was bestrijding huiselijk geweld. want ja. Dat dus vond ik ook een maatschappelijke misstand waar ook. veel te weinig uh, aandacht voor was. Uh, Al die pvv stemmers durven vooral meppen, ja. Nou, maar het, maar het, want dat is maar een klein deel van de bevolking, PREM. Want ja. <laughs> uh, maar helft de helft ging stemmen en het, uh, daarvan maar een klein de deel op de, de PVV. Dus, uh, dit, uh, oh, ik nou nou ja, kan die gelegenheid voor laten Dat vinden hele hoop in Almere leuk. Maar, ja. uh, maar nee, dat, is een, uh, uh, uh, dat komt echt, uh, ja. uh, uh, wil, is het is een wijdverbreid huiselijk geweld. Dus dat was punt één. Punt twee was oudere werklozen. Ja. Ik vind het heel erg raar dat we ook daar... we hebben het er net al even over gehad... alleen maar een sluitende aanpak voor jeugdwerkeloosheid ja. wilden. Wat ook absoluut nodig is. Ja. Want mensen die hun leven slecht starten uh, op de arbeidsmarkt... nou ja, daar kan je van voorspellen hoe het verder loopt. Ja. Dus dat moet je niet willen. Nee. Maar... Als je naar de cijfers keek, dan zag je gewoon dat het aantal oudere werklozen, 45 jaar en ouder, uh, absoluut in de meerderheid was. En nou. daar maakte niemand zich druk om. Nee. Um, tegen heug en meug. Ik heb acht jaar geleden, toen ik net in de raad zat, als fractieassistent, een motie ingediend. Dat ik ook een sluitende aanpak voor die CD-oren werkelozen Niemand steunde die. Story of my life. Ja, niemand, niemand steunde, steunde met, die motie. Niemand steunde je bij Lelystad die. En, en, en nu zat ik op de plek. En ik had deze portefeuille. Ik denk, en nou ga ik er ook voor. <lacht> maar volgende week worden de resultaten van twee jaar nieuwe aanpak bekend. Oh, dan maar ik kan nu alvast voorspellen dat die boven alle verwachting goed zijn. Het is 59,059,30. Het is al bijna een uur dat we zitten te kletsen. Dus de tijd vliegt Frans. Blijf hangen. Hans Visser, ik zal je vraag zo stellen die je via Twitter hebt gesteld. We kunnen niet eens je muziek draaien. Hebben we hebben vier ja, liedjes verdorie. gepland. Ja. On, onze gast is een boeiende gast. Ik ontmoet hem vandaag voor het eerst lievende de leden Leven CDA-wethouder. Frankje de Jonge uit Almere. Inspirerend gesprek vind ik tot nu toe. En na het nieuws van één uur gaan we verder. Dan functioneert het allemaal hier en dan gaan we kijken of Sani en Damian doen gaan ruilen. Tot zo!